Uur. Sid van der Linden met het NOS-journaal. In een skigebied in de Spaanse Pyreneeën zijn twee mensen zwaar gewond geraakt door een ongeluk met een skilift. Acht anderen met minder zware verwondingen zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk lijkt het gevolg van een probleem met de liftkabel. Op beelden is te zien dat de stellage waar de kabel aan hangt is ingestort. Het ongeluk gebeurde in Astun, vlakbij de grens met Frankrijk. In Nigeria is een truck geladen met brandstof ontploft. Er zijn zeker 60 doden. De truck was gekanteld en mensen waren toegesneld om brandstof af te tappen. Mogelijk zijn daarbij stroomaggregaten gebruikt. Of de dodelijke explosie daardoor is veroorzaakt is niet duidelijk. In Nigeria gebeuren vaker dodelijke ongelukken met brandstoftrucks. Sinds september kwamen daarbij 48 mensen om het leven. En in oktober 147...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 De dijk Lelystad-Enkhuizen is een groot deel van de dag dicht geweest. Rijkswaterstaat had scheuren ontdekt in de draagconstructie van de houtribbrug bij Lelystad en die moesten gedicht worden. De spoedreparatie is geslaagd, maar de brug is er zo slecht aan toe dat hij binnen een paar jaar moet worden vervangen. Rijkswaterstaat weet niet of de houtribbrug tot aan de vervanging vaker dicht moet. Het kan zijn dat er weer scheuren of andere problemen ontstaan. Het weer vanavond opnieuw mistig, de temperatuur daalt vannacht tot iets onder het vriespunt. Morgen begint de dag grijs en mistig, later is er in het oosten kans op zon, dan is het maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 eerst er al. Hey en um, welkom met het tweede uur van Entertainment for You. En uh, ja, als je zit eten, uit smakelijk. En heb je gegeten, dat het u wel mogen bekomen. Dit was Laura Heigen en Spoor 13. Lekker hoor die muziek. Zeker. Ja, en uh, deze ook natuurlijk. Grace, and never felt this way before I. Every time I see you, baby. Weird. every time you look my way you know i feel so deep i cannot live without you Jesse Plaat is dat toch? Grayson never felt this way before. Lekker hoor. Hé, hey, um, ja, we gaan weer terug naar, uh, ja, ons uh, eigen kikkerlandje. En uh, dat is uh, Michael Omen. En hij heeft het over Zeg Me. Dit is Entertainment For You. Met de allerbeste hits uit je eigen taal. Wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Heb ik me wel gedragen? Ben ik te ver gegaan? Ik weet niet alles meer. Ik had een sokje op, we waren dat die schutjes? Alles pakt dus maar naar droog. Maar ook de Duitse slagers vergeten we niet. Roze rozen zijn die eeuwige boeten der lieve. Aberleine, aberleine, is toch niet zo vergelijkbaar wie ze. Of hoor je liever een Engelse plaat? Dan allemaal op www.zfmartiesten.nl We zo mooi in het begin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 ik mij dan zo vergis, want mijn gevoel zegt over en echt klaar. Iets uit te leggen, Wil er niets meer over zeggen. Het is nu beter om oh, ieder dus zijn eigen weg te gaan. Dus zeg maar, het is toch wat je zelf had. Voor jij iemand die past bij jou, die jouw liefde wel geeft. Die je mist alles gegeven, ik ga jou mijn hele leven. Maar dat alles is voorbij.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 Je mist alles weer geven. Ik heb jou mijn hele leven, maar dat alles is voorbij. Ja, mijn hele leven Maar dat alles is voorbij Prachtige plaat, Mike Omen En zeg me En Ja, we gaan zo bellen met, uh, met iemand En uh, ja, dat is uh, Tom gedaan hè? Nooit, no Dit is Arie Roubos. Hij was hier uh, laatst ja, In de, de, de studio natuurlijk Een aantal weken geleden, je blijft een deel van mij Ik weet Verder. Maar het geluk, dat liet me even in de steen. Uren, morgen, dagen, maanden, jaren. Herpak mezelf en maak een nieuwe stad. Ze zeggen dat het tijd alles vlijt, Want de liefde blijft voor altijd in je hart. Greef het leven me bij die keer Was alles zo ineen voorbij Maak ik mezelf niet wijs en blijf creëel Je bent een deel van mij Nu moet ik verder leven zonder jou Ik heb het gewonnen van de tijd Zodat ik nu weer van het leven Met beide benen in het leven staan. Soms gaat het goed, soms gaat het slecht. Ik weet het wel want ik moet verder gaan. Dat is het doel waar ik voor ben. Al greep het leven. Self me twice and blijf We Arie Robos en je blijft een deel van mij. Ja, hij was hier een aantal uh, weken geleden hier in de studio. Ja, heerlijk nemen. En aan de telefoon hebben we als goed is uh, Tom Kranen. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja. Ja, ja we ook een mooie nieuwe single? Ja, ja. We zijn weer twee maandjes oud, maar inderdaad weer een uh, spiegelende nieuwe single. Ja, nou juist ja, is vrij vers twee maandjes. Jazeker, zeker, zeker, zeker. En dan hebben we het uh, natuurlijk uh, over het café... Ja, ik neem de mensen weer gezellig mee naar uh, het gezelligste plekje uh, in een dorp. Kijk, tegenwoordig in heel veel dorpen hebben er geen meer, in ieder geval bij ons dorp heb je helemaal geen kroeg meer. Nee, ja, ik, ik, ik, ik vind zoiets op uh, bij, bij de collega's, uh, collega's radio uh, dat, dat het toch uh, ja, dat het een beetje aan het uitsterven is. Ja, de, de, de echte bruine, bruine kroegen die we kennen, uh, die zijn een beetje aan het uitsterven. ja. ja. Ja, en wat toch, waar ik altijd mijn eerste kusje heb gegeven en uh, noem maar op, ja, dat zijn toch, uh, dat zijn toch de kroegen. Ja, want uh, ja, de, ja. De, de vroeger waren dat inderdaad gewoon een beetje, ja, toch wel een ontmoetingsplekje, zeg maar. Ja, ja, je ging lekker op zaterdag of vrijdagavond lekker de kroeg in, soms op zondagmiddag. Ja. Maar, um, ja, dat was toch een plek waar je met vrienden samenkwam. En ik neem de mensen in mijn single uh, gezellig mee naar het ontstaan van een kroeg. Ja, en dat is, uh, want het, het idee is ontstaan hoe? Nou ik, heb, ik, ik, ik schrijf zelf liedjes, maar dit is een liedje wat ik uh, al heel lang op de call had. Een uh, liedje van de BZB voor de mensen die het nog kennen. Ja. De band van de banaan. Ja. En het uh, is een heel oud liedje. En uh, ik heb je uit de kast getrokken en een beetje opgepimpt. En eh, uh, een Tom Kranenjasje aangegeven. En uh, ja, het, ja, het is echt een oud oud Tom Kranenplaatje, zeg ik nu. Ja, gewoon lekker de lekker feest en uh... Ja, ja, feest en uh, mensen kunnen stil blijven staan en uh, ja, ook weer met een uh, mooie knik naar de, naar de carnaval die er natuurlijk aankomt. Ja, dus, uh, ja, ja, ja want uh, ja, daar, daar leent hij zich ook uh, heel goed voor natuurlijk. Ja, dat doen we altijd al We doen een beetje een carnavalschatje eroverheen, zodat ja. we, zodat een nummertje daar ook mee, mee kan. Dus uh, ja, we zijn er weer klaar voor en uh, we gaan er uh, binnenkort met de carnaval ook met deze zin een uh, goed ja, jij, jij gaat er zelf ook in mee, of niet? Ja zeker. zeker, ja, ja. zeker. <laughs> we gaan andere in achteren en en, hier? Uh, ja, ja, ja. Carnaval nooit over. Ja, jij staat niet op een, uh, een prauwwagen of wat, hè? Nee, nee, nee. Ik heb het al een paar jaar gedaan hoor. Ik heb al een paar jaar bij een carnavalvereniging gezeten. Maar uh, nee, het duurt door de agenda die nou helemaal vol zit, dat ik daar gewoon niet meer. Nee. Dus uh, ik, uh, ik probeer uh, als het kan s'avonds nog een biertje mee te pakken met vrienden in, in het uh, plaatselijke dorpshuis. Ja. Maar uh, daar houden het voor mij wel een verder mee op. Hey, en uh, ben je al stiekem ergens anders mee bezig? Nu deze al uh, een maandje of twee jaar uit is. Nee, ja, we zijn wel, ik ben wel aan het, aan het, uh, ja, aan het oriënteren wat ik wil gaan doen. We hebben een heel druk decembermaand gehad met een concert... Uh, waar de voorbereidingen volop mee bezig waren. En ja, ik heb dat dus even de, de voorbereiding van een Nieuwe single heb ik even in de koelkast gezet. En uh, de, die ga ik in de loop na de carnaval, denk ik, weer helemaal oppakken... voor, uh, voor misschien van de zomer of net daarna. Ah, oké. Okay. Hey, en, um, ja... Hoe is het bij jou ooit begonnen, het zingen? Nou, ik ben ooit begonnen op mijn slaapkamertje uh, met een gitaarversterker en een, uh, en een microfoon en gedownloaden uh, orkestbandjes. En uh, ja, Toen was ik een jaar of tien denk ik en uh, toen zei mijn moeder de wijze woorden, je mag altijd blijven zingen jongen als het maar lekker op je slaapkamer is. <laughs> Nou, uh, ja, dat waren positieve berichten. Ja, zo het nu hoor. maar uh, ik, weet, ik weet het nog, wel ik heb er allemaal over overgehouden uh, Ik snap hem. Uh, uiteindelijk heb ik daar toch een keer de stap durven te zetten om op een feestje een paar liedjes te zingen. Ja. En uh, ja, toen is er een balletje gaan rollen. En dat balletje rolt nog steeds. En, uh, dit was, dat eerste was in 2008. En uh, ja, na 2012 kwam mijn eerste single en... Uh, ja, we zijn in 2024 en we zijn volgens mij plus minus 21 singles verder. Dus ja. Uh, ja, volgens mij uh, ja, is, het, uh, is het lekker blijven hangen bij me. Ja, dus de 2012 was de officiële start, zeg maar. Ja, dat was de allereerste single die ik uitbracht. En dan, uh, dan, dan kom je op plekken waar je anders niet zou komen, denk ik altijd. Ja, ja dus uh, binnenkort dan een, uh, een jubileetje: 15 jaar. Ja. Ja, 15 jaar ik zit wel aan te denken om wat te doen, ja inderdaad. Maar uh, ja, ik weet nog niet precies hoe en wat, maar ik uh, zit wel een beetje op de broeder inderdaad. oké. Okay. Nou, dan rest mij alleen nog, oh, nou ja, eh, ik wou zeggen, de single aankondigen. Maar eh, waar kunnen mensen jou volgen eerst? Nou, natuurlijk gewoon op Instagram of op Facebook. Uh, Tom Kranen, schrijf je met T-H-O-M-C-R-A-N-E en natuurlijk de website www.tomkranen.nl Mooi Tom. Hé, hey, als jij hem dan aankondigt, dan... Uh... Gaan wij hem inzetten. Komt helemaal goed, beste luisteraars. Mijn naam is Tom Kaan en is naar mijn nieuwste single, Het Café. Hé, hey, dankjewel Tom. Ja. En een goed weekend hè. Zelfde. Hé, dankjewel. Hoi hoi, tot de volgende keer. Hoe lang geleden weet niemand precies Dat een man de mensheid nu leven in blie? Weinig is zeker, maar één ding staat vast, diverse dranken pelden uit zijn kast. Te veel voor hem zelf, zo kwam het idee, want hij wou het wel kwijt, maar hij dronk liever mee. Dus drink het hierop en neem toch de tijd, zo gedaan en het eerste café was een feit. Het café, het café, echt niks mooiers dan dat Wie kan er nou zeggen, ik heb het nu wel gehad Het café, het café, heb je nooit echt gehad Er zit altijd nog wel een druppel in het vat Het duurde niet lang, een legende ontstond Want wilde verhalen, die gingen in het rond En iedereen die kwam, nee geen uitzondering daar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 Hij vulde de glazen, verkocht fles na fles. Zijn uitvinding bleek een geweldig succes. Zijn naam onbekend, toch staat het buiten de vraag. Omdat we hem eren tot op de dag van vandaag. Het café, het café, echt niks mooiers dan dat. Wie kan er nou zeggen, ik heb het nu wel gehad.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 Dat was Jan Kranen En hij had het over het café. Wij gaan door naar Oudje Fijn. En Oudje heeft tranen van verdriet. Entertainment for you. Mijn ogen, mijn zicht had ik niet. Mijn hart totaal al betrogen sinds jij mij verliet. Je blijft in het verleden. Door de chaos alsmaar doorverdoofd Jij was toch oh, alleen van mij Jij woorden ja, hoorde, ja. ja wat je schat, je die niet onfijn Jij opende mijn ogen, maar zicht had ik niet Jij opende mijn ogen, maar zicht had ik niet. Mijn hart doet al betrogen sinds jij mij verliet. Je blijft in het verleden. een eik, aukje, fijn en uh, ja ze had het over tranen van verdriet en ja, ik zou zeggen, blijf lekker bij, tot 7 uur entertainer voor jou, mijn naam is Fred Heij, goedenavond en uh, als je zit te eten eet smakelijk en heb je gegeten dat het u wel mogen bekomen We luisteren naar entertainer voor jou tot, uh, tot, uh, tot 7 uur uh, op die 106.9 en bla bla bla en bla bla bla garantie van en Tweeters. What? Entertainment, entertainment for you. Blijf er lekker bij, hè? want uh, ook de drie op bedrijf rij van Predrij komen dadelijk ook nog langs in. Ja, dat zijn weer heerlijke nummers. Als kleine jongen op de lagere school had ik een droom. Ik droomde groot. Ik had nu van liefde een huizen gezien, die ik dan maar bemin. Maar de weg na de duurde lang en onderweg was ook ik heel bang. Maar met mijn rugzaak vol liefde bepaald, volgde ik mijn pad. Leef u droom en voel u vrij.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 en wat gaat nooit meer voorbij? Hij verdriet of voel je veel pijn. Ben ik jouw vriend die er altijd zal zijn? Samen vooruit het gelukte human. ...en Leef Je Droom. En dit is natuurlijk... ...ja, onze coach hier. het en uh, samenvechten... Te worden van Koos Albert. Samen vechten voor geluk. En zo is het net. Wij gaan naar Senna. En je had me... ...voor even... Weet je, de gauw houden. Willem Duin en uh, mijn alles zie Wij gaan uh, naar een prachtig nummer van Jeroen Murg. En hij het over naar huis. Wij gaan nog niet naar huis hoor. Nee, nog niet. We krijgen zo eerst nog de drieën begrijpen, Heijn natuurlijk. Dus we blijven lekker bij tot zeven uur. En dat allemaal hier op jongens 6 met 9. DW Plus nega. Dit is moment.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 gaan, uh, ja, zoals ik al zei. De drie op een rij van Fred Heij. Veel plezier. Every time you kiss me I'm still not certain that you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 de drie op een rij van Fred Heij. Redt hij! Ze dan? De drie op een rij van Fred Heij. Ja, we begonnen natuurlijk met Elvis Presley, Suspicion, en uh, als tweede natuurlijk The Trams met Love Epidemic. En natuurlijk was dit de laatste van John Denver en uh, dat over Calypso. Uh, ja, ja, ja, de tijd gaat dringen. Dus uh, ja, stop. Met onze hits. Met onze hits. Oh! Niet stuk. Jouw dag niet meer stuk. Wow. Entertainment for you. En zo is men het. Stop de tijd. Marco Bosato. Stop de tijd. Ik wil niet dat vanavond straks weer morgen wordt.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 Elke stap en elk besluit dat ik tot nu toe nam, mijn lijden zou naar hier. Met jou hoe vanaf vond lijken alle sterren op de juiste plaats te staan, zo dichtbij. Stevens, het laatste plaatje natuurlijk. We gaan weer naar het nieuws van 7 uur. Ik zou zeggen in ieder geval... dit was weer de eerste uitzending... van Entertainment View in het nieuwe jaar. Ja, we zijn eventjes ziek geweest. Helaas, ja. Dat gebeurt ook. We zijn allemaal mensen. Ik zou zeggen in ieder geval... bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat u in ieder geval... van de, ja, van de muziekgenoten hebt. Ik zou zeggen vanaf deze kant... een, een heel goed weekend...